11 uur. Het NOS Journaal. Door Walt Megens. Westminster Abbey in Londen stroomt vol met de gasten... voor het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. Verslaggever Karin Alberts staat daar nu, maar daar hebben we geen verbinding mee. Uh, onder de eerste gasten waren de Australische zwemmer Ian Thorpe... en voetballer David Beckham... Totaal zijn er een kleine 2000 gasten bij de plechtigheid aanwezig. Over ongeveer een kwartier komt prins William aan in de kerk. Hij moet dan nog drie kwartier wachten voor de dienst begint en de bruid arriveert. William en Kate krijgen na de huwelijksvoltrekking drie titels. De belangrijkste daarvan is hertog en hertogin van Cambridge. ChristenUnie-leider André Rauwvoet verlaat de politiek. Op 17 mei gaat hij weg uit de Tweede Kamer. Hij zei vanochtend dat hij toe is aan een nieuwe balans in zijn leven.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 door onze achterban en de kiezers met die ChristenUnie... waar ze hun stem en steun aan hebben gegeven, is afgenomen. Rauwvoet heeft 17 jaar in de politiek gezeten... het grootste deel als lid van de Tweede Kamer. In 1994 werd hij voor het Eerst Kamerlid, aanvankelijk voor de RPF... later voor de ChristenUnie. In 2002 werd hij fractievoorzitter. In 2007 tot vorig jaar was hij vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin... in het kabinet Balken en de Vier. Als fractievoorzitter wordt hij opgevolgd door Kamerlid Arie Slop. In Spanje zijn nog nooit zoveel werklozen geweest. De werkloosheid kwam in het eerste kwartaal uit op ruim 21 procent. Dat zijn bijna 5 miljoen mensen. Vooral onder jongeren is de werkloosheid hoog. Bijna de helft zit zonder werk. De Spaanse regering denkt dat een groot deel van de werklozen wel werkt... maar dat zwart doet. Daarom wil ze strenger optreden tegen zwartwerkers. Volgens economen duurt het nog zeker 10 jaar... voordat het werkloosheidscijfer in Spanje weer terug is... op het niveau van voor de crisis. Het weerwisselend bewolkt en zonnige periode. Vanmiddag in het zuiden wat buien. 17 graden wordt het op de Wadden en 22 in het binnenland. Morgen vrij zonnig, alleen later op de dag in het uiterste zuiden kans op een bui. ANDB verkeersinformatie. Vertraging op de weg is er bij Breda. Op de A16, Breda richting Antwerpen, voor knooppunt Galder, 2 kilometer. Dat komt door de file op de A58, Breda richting Tilburg... tussen knooppunt Galder en Ulvenhout, 4 kilometer. Er stond een kapotte auto, maar de weg is weer vrij. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord?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 Deze vrijdag zal niet onopgemerkt de geschiedenis ingaan. Natuurlijk. De ogen van de oorlog zijn gericht op Londen en vanaf half twaalf op de oren want dan begint op deze zender de speciale uitzending over de Royal Wedding. Maar er is ook belangrijk nieuws uit Den Haag. André Rauwvoet verlaat de politiek. Politiek verslaggever van het NOS Radio 1-journaal, Hans Anderinga volgt de gebeurtenissen daar op de voet. Hans, goedemorgen. Is de oorzaak wellicht een veranderende koers van de ChristenUnie van de laatste tijd? Ja, daar heeft het wel mee te maken. De ChristenUnie is een partij die toch altijd... de traditionele christelijke waarden en normen heeft uitgedragen hier in de Kamer. En je zag in de periode dat het kabinet Balkenende samen met de VVD... dus vanaf 2002 tot 2006 uh, een, een ja, wat hardere koers uh, volgde, een liberalere koers. En daarin profileerde die ChristenUnie zich als een sociaal-christelijke partij. En dat uh, leidde er uiteindelijk toe dat de ChristenUnie samen met uh, de Partij van de Arbeid... en het CDA in een kabinet kon komen. En daar werd als het ware dat sociaal-christelijke nog sterker benadrukt. En toen zag je al wel dat een aantal uh, leden en ook kiezers, de, de traditionele achterban van de ChristenUnie, dacht van... is dat nog wel mijn partij? Nou, dat mondde onder andere uit in uh, zetelverlies in de Tweede Kamer... en nu ook weer bij uh, de, de provinciale verkiezingen... waar de ChristenUnie ook weer zetels heeft verloren. En wat gaat Slop nou doen om het verloren trein weer terug te winnen? Nou, zoals uh, altijd bij partijen in de problemen zie je dat er dan een commissie komt. En die schrijft een rapport over wat de oorzaken kunnen zijn. Welke kant de partij op zou moeten naar het herstel. Nou, dat is iets dat de eerste belangrijke taak van Arie Slob uh, wordt. Er is binnenkort een uh, congres van uh, de ChristenUnie. Daar gaat ook gepraat worden over die nieuwe koers. Wat willen we? Waar staan we voor? Uh, wat kunnen we beter doen? En uh, dat zijn dus zaken waar uh, Slob vooral uh, verantwoordelijk voor... Gaat worden en natuurlijk samen met goed overleg uh, met de achterban. Wat verwacht jij? Een beetje meer richting SGP, en dus ook meer steun voor het huidige kabinet. Nou, dat zal nog wel lastig worden. Want, um, kijk, de ChristenUnie staat wel voor uh, sociaal-christelijke waarden en normen. Uh, die staan toch wel uh, wat verder af van uh, een kabinet dat gedoogd wordt door de PVV. Dus het zal heel erg lastig worden om uh, toch afstand te nemen van die huidige koers. Want dat mag in mijn ogen, als ik de ChristenUnie-achterban ook goed begrijp... niet gaan aanschurken tegen de PVV. Dus dat zal echt een lastig dilemma worden voor de ChristenUnie. Kwam dit besluit van Rauwvoet als een verrassing in Politiek Den Haag? Um, ja, toch wel. Uh, ik weet uh, van mijn uh, collega die uh, de ChristenUnie nauw volgt... dat hij uh, uh, bezig is geweest met uh, het praten van heel veel mensen in de ChristenUnie... richting dat congres dat straks komt. En daar zei toch niemand van... Uh, wij gaan verder zonder uh, André Rauwvoet. En um, dat is ook uh, wat je deze week, uh, als je met mensen van de ChristenUnie sprak werd wel genoemd, moeten we wel verder. Maar dat dat nu zou zijn, dat is toch een grote verrassing. Hartelijk dank, Hans, André Ga. Memorabele dag dus in Den Haag en in Londen. Maar meanwhile, dat betekent ondertussen... wordt het voor Chantal van Wandroy en Harold de Vroe uit Loon op Zand... ook een memorabele dag. En dat laat ik natuurlijk niet onopgemerkt aan me voorbij gaan. We hebben contact met onze verslaggever ter plaatse Leo Alkema. De Leo, goedemorgen, ben je daar? Ja, zeker Felix. Ik sta hier in de zon aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand voor het ouderlijk huis van de bruid, de familie van Banderooi. En ik, ik kan niet anders zeggen dan dat het bruidspaar het ongelooflijk heeft getroffen met het weer. Een strak heldere hemel en een aangenaam briesje maken deze dag tot een uiterst aangename. En dat is ook te zien aan het bruidspaar. Ze zijn... Zeer ontspannen en af en toe lijkt het er zelfs op dat de dag van vandaag een dag is als alle anderen. Maar dat is natuurlijk niet zo en dat weet iedereen die hier aanwezig is. Want het heeft heel wat voeten in haardig gehad om deze dag, deze dag te laten zijn. Kun je daar iets meer over vertellen dan? Nou ja, ik weet niet of het aan mij is om daarover uit te weiden, Felix. Maar kijk, wat, wat algemeen bekend is, is natuurlijk dat Chantal van Valrooy en Harold de Vroeg niet de gemakkelijkste weg hebben begaan. Ze hebben allebei een verleden, wat er niet om ligt, veel pech gehad. Zo is Chantal afgelopen week wederom gezakt voor haar sociale hygiëne, de vierde keer op rij en zo kabbelt het een beetje door. En er is ook nadrukkelijk gevraagd om daar niet te lang bij stil te staan vandaag. En dat doen we dan ook niet, want het gaat er natuurlijk om dat ze elkaar het ja-woord geven. En zoals het er nu uitziet gebeurt dat over een klein uurtje. Heb jij het bruidspaar inmiddels al gesproken? Ik heb het bruidspaar helaas niet gesproken, althans nog niet. Uh, over 15 minuten staat er uh, in het draaiboek een moment gereserveerd voor de diverse media hier aanwezig. En dan zal ik het zeker niet nalaten... om even uh, aan de tand te voelen over hoe ze de dag beleven. Je hebt dus een draaiboek. Hoe gaat de dag verder verlopen? Ja, zoals ik het uh, draaiboek uh, heb, heb gelezen... gaat het al een, een fantastische dag tegemoet. Vol, volgens nog verzamelen familie en vrienden zich bij het huis van de heer en mevrouw van Bangrooy. Uh, er is koffie. Het wacht is nu eigenlijk alleen nog op uh, tante Anja en oom Frans. Uh, zij hebben laten weten dat ze een klein beetje vertraging hebben opgelopen... en dat allemaal in verband met de file voor de Efteling. Overmacht zou je kunnen zeggen. Anderen zeggen weer dat daar rekening mee gehouden had moeten worden. Maar goed, dat is achteraf. Dat is niet gebeurd. Dat is dus onomkeerbaar. Als het gezelschap compleet is, dus als tante Anja en oom Frans zijn gearriveerd... dan zal het bruidspaar voorop in een blauwe Ford Escort Cabriolet uit 1993 richting Kaatsheuvel rijden. Ja. Uh, deze auto is overigens van Henk de Vroeg, de neef van Harold. En hij zal de auto ook besturen. Nou, in Kaatsheuvel, uh, in het gemeentehuis, zal het tweetal trouwen voor de wet. Dat neemt een klein uurtje in beslag. En daarna is het tijd voor een mooie lunch. Of eigenlijk moet ik zeggen een brunch, want er staan wel degelijk warme gerechten op tafel... in de vorm van diverse snacks. Nou, en dat speelt zich allemaal af in het bowlingcentrum De Gouden Kegel in Loon op Zand. En dan is het tijd om even bij te komen om rond vier uur richting de kerk te verhuizen voor de kerkelijke inzegening. Nou Felix, je zult begrijpen dat de buikjes daarna wederom rammelen. En er is dan natuurlijk ook een mooi buffet voor alle gasten in Chinees-Indisch restaurant Kota Raja, al waar ook aansluitend de receptie zal plaatsnemen. Uh, en dan uiteindelijk, daar waar iedereen naar uitkijkt, de laatste locatiewissel terug naar bowlingcentrum De Gouden Kegel. Want daar barst rond 9 uur het feest los met een, een fantastisch feest. En, en ook DJ Dead Devil zal daar... Uh, Acht prezans, uh, geven. Dat dus lijkt dat me een strak, uh, een strak schema, alles bij elkaar. Leo, wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, dat vind ik leuk dat je dat vraagt, Felix. Het is natuurlijk allemaal in overleg gegaan met het bruidspaar. Maar ik kan niet anders zeggen dat de ceremoniemeesters buikwerk hebben afgeleverd. En nu zal je afvragen wie, wie zijn die ceremoniemeesters dan mm precies. -hmm. Nou, dat snap ik. Dat is een relevante vraag. Het bruidspaar heeft dat namelijk erg origineel gedaan. Want ze hebben uh, uh, uh, aan de ene kant uh, gekozen voor de zus van de bruid. En aan de andere kant hebben ze gekozen voor de zus van... Van de bruidegrond, dus van beide partijen zogezegd... is er een ceremoniemeester in het spel. En dat is natuurlijk uniek te noemen op een dag als deze. En ik kan niet anders zeggen, we zijn nu een uurtje onderweg... en het is werkelijk een, een fantastisch de machine. Dankjewel, tot zover. We komen straks bij je terug. Leo Alkemade vanuit Loon op Zand. Het gaat niet goed met het rekenonderwijs in Nederland. Niet alleen het niveau van de leerlingen, laten wensen over, ook docenten kunnen relatief eenvoudige sommen vaak niet alleen oplossen. En als ze hem dan oplossen, dan doen ze het met een rekenmachine. Een doorn in het oog van Willem Bouwman. De beste rekenaar van de Lage Landen en een van de beste ter wereld. Hij wil een speciale school oprichten om het niveau op te krikken. Meneer Bouwman, goedemorgen. Dag meneer Meurders, goedemorgen. En welke school heeft u voor ogen? Hoe moet die school eruit gaan zien? Nou, om te beginnen, je moet onder alle omstandigheden voorkomen... dat het een eenmanszaakje wordt. Dus wat mij voor ogen staat, is aankoppelen... Op een middelbare school, dan heb je de lokale, je hebt alles. Aan zo'n middelbare school is ook altijd een wiskundeleraar verbonden. Hmm. Uh, wiskunde en rekenen zijn bepaald niet dezelfde aangelegenheden. Maar je kunt ze onder geen enkele omstandigheid van elkaar loskoppelen. Dus aanhaken aan een bestaande school en daar... Uh, rekenonderwijs op een veel hoger niveau aanbieden. Nou staat u op de derde plaats van de wereldranglijst... van de allerbeste rekenaars, hoofdrekenaars. En uw standaard is dus heel hoog. Waar haalt u in vredesnaam geschikte docenten vandaan? Nou, er zijn twee dingen. Om te beginnen, er is ook een hele goede, nog erg jonge... Uh, Nederlandse rekenaar. Dat is Wouter de Lange, die in Wamel woont. Dat is één docent? Dat is er één. Uh, ik zou de tweede kunnen zijn, maar het probleem is... waar haal je de rest vandaan? Ja. Maar dan koppel ik even terug naar mijn eigen verleden. Ik heb ook altijd in mijn eentje maar moeten aanwerken... totdat ik na googlen in 2006 uh, contact kreeg met dokter, dokter Geert Mietring. Die zei tegen mij, hij zegt, joh, weet jij eigenlijk hoe goed je bent? Ik zeg, nee, want wie zou me dat moeten zeggen? Ja. Nou, dan zou het dus heel goed kunnen zijn dat er in stilte in Nederland nog erg begaafde jonge rekenaars rondlopen. Nou, wat is er dan mooier om met elkaar die vaardigheid uit te breiden en bijvoorbeeld ook... Uh, jongere mensen klaar te stomen op deel te nemen aan bijvoorbeeld het wereldkampioenschap hoofdrekenen voor jongeren tussen ja. 10 en 17 jaar. Meneer Bouwman, u zegt dat het op dit moment beroerd gesteld is met het niveau van rekenen. Merkt u dat ook in uw eigen omgeving? Meneer, het is de te droevigheid ten top. Mag ik een voorbeeld noemen? Zeker. Nou... Ik zit op een gegeven moment in de bank te wachten op, op mijn beurt. Naast mij zit een meisje. Die is heel gespannen, want ze moet huiswerk maken. Wiskunde. Lieve kind, mag ik jou eens vragen wat dat inhoudt? Ja, meneer, dan moeten we bijvoorbeeld uitrekenen... hoeveel 10 euro is, plus 25 procent. Maar, zei ze er heel troostvol bij... ...daar mag je wel een rekenmachine voor gebruiken. Ah. Meisje, zou jij kans zien om een dergelijk kunststukje... ...ook uit je hoofd te kunnen voltooien? Ja hoor, meneer zei ze. heel eenvoudig. Een vierde van tien is tweeënhalf. Dus je krijgt tien euro plus 2,5 maal tien cent. En het is dus totaal tien euro vijfentwintig. Nou, je zou bijna van je stoel vallen... Klopt dat dan niet? Nee, okay. meneer Babbel, blijft u... Blijft... Oh nee, dat vraagt u voor de gekkigheid? Ja, natuurlijk. Bij mij bij de les genoeg. <laughs> blijft, u, blijft u even aan de telefoon, uh, want we gaan naar de, naar de, zometeen naar de Royal Wedding in Westminster Abbey. Um, althans, ik wilde daar naartoe, maar we hebben... Ik kan nog even doorpraten over die rekenmachientjes. Ja. Oh, toch wel. We gaan naar de best minste, Abby. Dus uh, u wacht Ik nog even, meneer bouwman. Heel verstandig. Het kan een minuut of vijf duren. Dat is vijf x zestig seconden. Af, hè. u weet het zelf. Is de prins al in het, uh, op het netvlies verschenen, Arjan van der Horst? Nee, ja, hij is verschenen op het netvlies, maar nog niet in de Westminster Abbey. Hij rijdt nu over de Horse Guards Parade. Dat is een tunneltje die leidt richting Whitehall. De straat waarin veel ministeries en ook uh, Downing Street gevestigd is. Um, Prins William zien we in een uh, Bordeaux-rode Bentley samen met zijn broer Prins Harry... die de best man is, de getuige. Uh, gekleed in een rood uniform van de Irish Guard, de Ierse Garde Infanterie Regiment. Dat is een beetje een verrassing, want hij is is uh, reddingspiloot. Uh, je zou verwachten dat hij het blauwe uniform van de luchtmacht zou dragen. Maar heeft dus gekozen voor dit uniform. Helemaal vreemd is dat ook weer niet. Want het is gebruikelijk dat toekomstige koningen stage lopen zeg maar, bij alle onderdelen van de Britse strijdkrachten. Dus ook bij de landmacht en bij de marine en bij de uh, Royal Air Force. Ze zijn nu op Whitehall. Passeren nu het oorlogsmonument op Whitehall. Gaan nu richting Parliament Square. Het, uh, het plein voor het Britse parlement. En ook waar de Westminster Abbey is gevestigd. Daar zijn ze nu bijna langs de route. Echt dik staat het met mensen die er al heel vroeg waren vanochtend. We zagen sinds dinsdag eigenlijk al mensen die hun tentjes aan het opzetten waren... voor Westminster Abbey om maar niets te kunnen missen. Die wilden op de voorste linie zitten. En we zagen dat de afgelopen dagen uitgroeien tot een waar tentenkamp langs de route. In een schatting 5000 tenten zagen we de afgelopen dagen. En dan vanochtend in alle vroegte, we zagen het al om vier uur ochtends, uh, ja, kwamen steeds meer mensen binnenstromen. En nu is het al enkele uren rijendik. Nou, ze zijn nu bijna bij Westminster Abbey. Uh, ze komen nu langs uh, Parliament Square. V opvallend genoeg zien we daar nog tentjes van het Peace Camp. Dat zijn vredesprotestant uh, demonstranten. Uh, die wilden ze wegkrijgen, maar dat is niet gelukt. Er was een rechtszaak, het vervoer. En die mochten gewoon blijven midden op dat Parliament Square, waar nu dus de, de stoet langs. Gaat. De stoet glijdt, uh, rijdt nu langs de noordzijde van Westminster Abbey... waar ook een ingang is, maar die gaan ze niet nemen. Ze gaan naar de westkant, waar ze nu bijna zijn. En daar zal Prins William zo naar binnen gaan. En dan zal hij zich afzonderen met zijn broer Prins Harry... zodat hij niet zal zien, want er zijn ook schermen namelijk... in Westminster Abbey waarop uh, ze kunnen zien wat er ook buiten gebeurt. Nou, Prins William zal dat niet zien, want Kate Middleton... die wil per se dat het geheim van de jurk, de jurk... Uh, tot op het allermaatste moment geheim zal blijven. En dat hij het pas ziet als hij echt ook de Abbey zal binnenkomen. Nou, de Bentley stopt nu voor de Westminster Abbey. Uh, de deur gaat open. De rode loper uh, ligt uit uh, voor de Westminster Abbey. En de beide broers die stappen nu uit. Er wordt gesalueerd door uh, de militairen die natuurlijk langs de route staan. Opgesteld van alle verschillende krijgsmachtsonderdelen. Prins William maakt nu een praatje met een van de militairen... Uh, militairen die hem nu opwachten. Prins Harry doet hetzelfde. Er wordt weer gesalueerd. En beide prinsen zwaaien nog even naar het publiek. En lopen nu ogenschijnlijk heel relaxed ontspannen uh, naar binnen. Uh, er wordt, ze praten even onderling. Er wordt geglimlacht. En je zou denken dat er toch de zenuwen door zijn uh, keel zou gieren. Want uh, niet alleen zijn er 600.000 mensen buiten op straat. Naar schatting kijken 2 miljard televisiekijkers over de hele wereld mee. De bellen luiden van de Westminster Abbey. Een half uur lang gaat dat nu gebeuren en pas als de dienst gaat beginnen zullen de klokken even stil zijn. Daarna, na de dienst, gaan de klokken weer leiden. Maar ze zijn gearriveerd in Westminster Abbey. Arjan van der Horst vanuit Londen vanaf half twaalf dus continu verslag van de Royal Wedding. Ik praat nog verder met Willem Bouwman, de beste rekenaar van de lage landen... en een van de beste ter wereld. En hij wil een speciale school oprichten om het niveau van het rekenen... het hoofdrekenen op te krikken. Meneer Bouwman, we hebben toch van die rekenmachientjes... en die zitten notabene in onze mobiele telefoons. Waarom zouden we nog hoofdrekenen? Gewoon om je te, te realiseren en je bewust te blijven... Van, uh, dat wij gewoon leven in een wereld die kwantitatief bepaald is... Dan gaan we 24 uur in de dag. Dan moet je er nog een paar van slapen. De hoeveelheid geld die je maandelijks ter beschikking krijgt... is ook niet onbeperkt. Dus gewoon om een bepaald gevoel voor kwantiteiten te hebben... en te ontwikkelen. Vanmorgen nog las ik in de krant... dat er een groot aantal mensen zwaar in de schulden zitten... omdat ze niet geleerd hebben met geld om te gaan. Kortom, ze hebben niet geleerd te rekenen. Nee. Het huidige kabinet is vooral bezig met bezuinigingen op onderwijs. Nou ben ik bang dat uw plan voor een rekenschool in Dorre Aarde zal vallen. Heeft u al contact gehad? Uh, ik heb een poosje geleden een brief geschreven naar het ministerie van Onderwijs... en ik werd na aanleiding daarvan veertien uh, dagen later gebeld... Met. door een aardige mevrouw die mij een volstrekt... maar dan ook volstrekt onbruikbaar advies gaf. Dus ik ga uh, maandagmorgen weer aan de machine zitten... En dan hoop ik een, een competente figuur aan de lijn te krijgen of daar contact mee te krijgen om eens te kijken hoe we dit uit kunnen werken. Want er hoeven geen speciale gebouwen voor gezet nee. te worden, er hoeven geen speciale lokalen voor ingericht te worden. Het gaat er maar om dat je ruimte en tijd biedt aan een paar mensen die capabel zijn om dat onderricht te geven, respectievelijk Wouter de Lange en Willem Bouwman. Hartelijk dank, meneer Bauman. Iedere vrijdag doen we verslag van het Wel en Wee in de flatweek Vollehoven in Zeist. Morgen is het Koninginnedag, feest dus, Joost Wilgenhof. Hoe oranjegezind zijn die bewoners van de flat? Nou, niet zo heel erg hoor, want ik was afgelopen woensdag... de verjaardag van uh, Willem-Alexander, daar heb ik ge wel geteld, één vlag gezien. Uh, maar er is ook een soort van uh, koningin van de elf flat en uh, dat is Gigi Bewier, en daar hangt de vlag uh, altijd uit. Dus daar ben ik uh, geweest. De vlag er woensdag niet, want er waren allerlei bouwvakkers op bezoek om haar huis uh, op te knappen. Maar uh, er zit wel een uh, bijzonder verhaal achter haar oh ja, gezindheid. Ik hang altijd de vlag uit. Klaar. Niet alleen met Koninginnedag, maar ook uh, voor Willem-Alexander. Voor Maxima bijvoorbeeld. Uh, en en uh, toen de tijd met Prins Klaus. En de verjaardag van de koningin zelf dus op januari, in januari. Dat, uh, dan hang ik de vlag uit. En dan ben ik meestal de enige hier in de flat. Ja. Ja, zonder meer. Hooguit dat ik er eens een tweede. Zie maar, niks, niks, niks. Waar is de vlag? Die staat nu in het uh, kattenkamertje. Want ik kan hem niet ophangen. Want aan de achterkant, daar zit mijn uh, vlaggenhouder. En die zit nou voor het gordijn wat, uh, wat gespannen is. Voor de, het safety van de werknemers. Ik kan er dus gewoon niet bij. Zaterdag wel weer en dan hangt die weer helemaal gestrekt hoor. Wat heb en, je ermee? Nou, het oranjehuis of het, het koningshuis is voor mij een symbool van vrijheid. Maar ik ben natuurlijk ook een oorlogskind. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik heb verschrikkelijke dingen gezien. En toen wij in 1945 met de Amerikanen terug in Holland kwamen, toen waren we bij... Ik weet bij God niet meer welke stad dat was. Maar wacht even, u was ergens anders? Ja, ik was in Duitsland. Als klein kind zijn wij in Duitsland geweest. Met uw en, ouders? Of... Met mijn ouders, ja. Mijn vader was lekker van de verkeerde kant. Ik ben blij dat ik het eindelijk eens kan zeggen. En die heeft ons meegenomen naar Duitsland. En daar hebben we ook niet zo'n leuke tijd gehad. Maar hoor, daar... welke verkeerde kant? Hij was van de... Hij hing nou eenmaal het gedachtegoed van de heer Hitler aan. Echt waar? Ja. Hij heeft het altijd ontkend, maar het, het bewijs is geleverd enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik ben nou 71, het is eigenlijk de eerste keer dat ik het helemaal openbaar maak. Ja. Maar toen kwamen we dus in, uh, in Nederland terug. Met de Amerikanen. Mijn moeder is hoogzwanger. Mijn broertje en ik. En toen waren we in een stad. Ik weet niet of dat nou Sittard was. Of misschien Maastricht. En daar zag ik ook het rood, wit, blauw. Dat hing daar. En dat was voor mij toen al. Voor een meisje van vijf jaar was dat een, een idee van vrij zijn. Dat je dus. ...op vrije bodem was. Je was uh, zo voelde ik het ook. En zo voel ik het nu nog. Wat, wat deed uw vader in Duitsland dan? Tijdens de oorlog was hij in een uh, kleermakerij... ...waar ze uniformen maakten voor de, voor de Weermacht. En mijn moeder kookte. Maar wij hadden prachtige huizen in Duitsland... ...in de buurt van München en zo. En, maar mijn ouders woonden daar... ...en wij werden al in kinderthuizen gestopt... In Ramzo zaten wij in een kinderthuis, maar in Grunwald daar woonden wij. En daar kookte mijn, mijn moeder, die kookte daar voor de buren en weet hmm. ik veel wat. Dat was, uh, en u was hoe oud? Vier, vijf jaar. Ik had altijd nachtmerries van allerlei uh, munitie en, en bommen. En jaren heb ik daar uh, problemen mee gehad. Totdat iemand een keertje tegen me zei: Je moet eens teruggaan. Je moet het gaan uitzoeken. Wat heeft u daar... Ik heb alles ontdekt. Ik heb in het klooster waar wij zaten als kinderen ben ik geweest. En die non waar ik toen op schoot zat, dat was nu de abdis. Dus daar heb ik ook nog mee gepraat. Ik heb nog gepraat... De abdis is de, zeg maar, de leider van het klooster. Ja, het klooster, ja. En dat, dat, dat is een heel groot kinderthuis. Ik ben daar drie keer nog geweest, ja. En uw ouders leefden toen nog? Of... Mijn moeder was toen overleden, maar mijn, mijn vader leefde nog... Ik had een foto van hem bij me en uh, toen was ik bij die mensen... waar hij dus ook uh, regelmatig over de vloer kwam. En die herkenden hem nog, ja. U was eigenlijk op reis naar het verleden van... Uh, ja, naar de waarheid. Ik heb dat allemaal ervaren en het werd ontkend. Toen heb, heb ik hem naderhand ge, geconfronteerd met het bewijsmateriaal, zeg maar. En toen zei hij nog van dat het niet waar was. Mijn vader zei... Jij hebt een dikke duimje gefantaseerd. Mijn moeder wilde er never nooit over praten. Je ja, ze zegt dan een kind van foute ouders. Nou, heb ik last van gehad. Want ik kon nergens over praten. En ik zat vol. Ik heb jaren. Ben ik naar de Waalsdorpen vlakte gegaan. Ik ben naar fusilladeplaatsen gegaan. Juist om te voelen van wat, wat, wat, wat bezielde hem. In, in, in Polen ben ik in, in Auschwitz geweest. Ik heb daar gestaan en ik heb al die mensen, die, er hangen hele grote, een heleboel foto's hangen van die mensen, die heb ik eigenlijk stuk voor stuk, heb ik ze zo aangeraakt, heb ik vergeving gevraagd voor wat mijn vader aanhing. Ja, mijn vader was gewoon nationaal socialist. Klaar, punt, uit. Ja, dat vond ik heel erg. Vond ik echt heel erg. Als u daarover begonnen, dan... Nee, dat was dicht. Nee, er werd ook helemaal niks gedaan met uh, 4 of 5 mei. Nou, je kan mij nog wegdragen op uh, avonds 4 mei. Dit idee vind ik nog steeds vreselijk. Dat er zoveel mensen... Dat, dat, en dat mijn vader daar achter stond. En dat is dus een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Ja. Jeetje. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde praten over het koningshuis. <lacht> ja, maar dit zit er dus onder eigenlijk. Ja, dit is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zonder meer, zonder meer. Als u inderdaad zegt dat het dit de eerste keer is dat u in de openbaarheid iets zegt over... Ja, het ik gedachten... schrik er zelf van. Ja? Ja, ik schrik er zelf van. Ja. Dat heeft maar... u ook jarenlang ja. binnengehouden. Ja, heb ik ook. Ik heb dat gevoel meegemaakt dat je niks mocht zeggen. En ik weet nu dus dat het allemaal waar is wat ik heb meegemaakt in die oorlog. En als u de vlag ophangt buiten... Ja, dan denk ik van, ik kan het weer loslaten. Ik, ik leef nu vrij en blij. En ook maar met een, met een verdriet dat er zoveel mensen zijn die dit nooit ervaren hebben. Die de kans niet gehad hebben om het te ervaren. Die vrijheid bedoel ik. Die vrijheid. Die, ja, dat kan ik alleen maar hier in Nederland hebben. Maar uh, ja. ik heb niets van de koningin. Hè? Ik heb geen foto, ik heb geen, geen bordje zelfs. Ik heb wel een muntje van... Uh, Koningin Wilhelmina met lang haar. Dat was een item. Ik heb absoluut geen foto van de koningin. Ik heb van niemand wat. Maar zij is mijn symbool. Symbool van vrijheid. Van vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van pers. Vrijheid van... Ja. Dat waardeer ik heel erg. Maar voor de rest heb ik dus alleen nog maar iets. Op mijn echtscheidingspapieren staat. In naam der koningin. Dat is het enige wat ik heb. En uh, William en Kate? Nou, ja, ik hoop dat ze gelukkig worden. En voor de rest, ja. Ik hoop echt dat ze gelukkig worden, maar voor de rest zegt het mij niet zoveel. Gigi Bewier, moet ik zeggen. Koningin van de Elflet met een bijzonder verhaal. London is the place to be, maar onze man in Loon op Zand... is bij het huwelijk van Chantal van Wanderooi en Harald de Vroeg. En hij is nu heet van de naald, vers van de pers aanwezig. Leo Alkermaden, jouw eerste reportage heeft veel losgemaakt. Kun jij iets vertellen? Wat er wordt gevraagd namelijk over de jurk van Chantal. Ja, dat, dat kan ik zeker, Felix. En, uh, ze ziet er prachtig uit. Uh, wit iets te krap, uh, wat mij betreft. De, de bruid is net een paar kilo te zwaar uh, voor dit model. Maar goed, wie ben ik om daarover te oordelen? Ik moet zeggen, oh, oh, jee, wat gebeurt daar? Er wordt al rijst gegooid. En dat staat niet in het draaiboek. Het is geen droge rijst wat hier wordt gegooid. Maar het is een soort pappige risotto op basis van bouillon. En oh ja hoor, ik zie er ook kanterellen en een melange van bospaddenstoelen... in het opgestoken haar van de bruid. En waarschijnlijk is het hengte de Vrouw, dus chauffeur van de Ford Escort. De aanstichter van dit alles. En ja, dat weet ik nu zeker, want hij biedt hier liggend op de grond. Hij is inmiddels tegen de grond gewerkt door de bruidegom. Hij biedt zijn excuses aan aan het zetel, ja. dat op het punt staat om in het huwelijksbootje te stappen, Felix. Nou ja, één ding moet je uh, Henk zeker nageven. Het is een, een subliem kok, want hij heeft een hele mooie uh, risotto uh, in, de, in de vingers. Dankjewel. Leo Alkemade vanuit Loon op Zand. Ik zal vanavond geen televisie zien, want die gaat aan de verkoop op de vrijmarkt. Dat is mooi. Want ik heb het vermoeden wat er al op al die zenders te zien zal zijn. En ik maak zo meteen plaats voor de collega's van de NOS... die een speciale uitzending gaan verzorgen over de Royal Wedding in Londen. Met Lucella Carasso in een prachtig geel-witte blouse. Zonder hoedje. Ja, de aankomst van Kate zo meteen. Het ja het gezang, het gebed, de mensen langs de route... de juwelen, de straatfeesten, natuurlijk de jurkje, zei het al. Extra lange uitzending van het Radio 1 Journaal na het nieuws van half twaalf. Dat krijgt u van Dorad Megens.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 Als aangekondigd draagt hij de scharlakenrode legerjas van de Ierse garde... waarvan hij erekolonel kolonel is. Bij de kerk werd William ontvangen door de deken van Westminster... die de dienst zal leiden, die om 12 uur begint. Kort daarvoor arriveert de bruid Kate Middleton bij de kerk. Dan wordt pas duidelijk welke jurk ze draagt. ChristenUnie-leider André Rauvoet verlaat de politiek. Op 17 mei gaat hij weg uit de Tweede Kamer.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 Zij verdienen een nieuwe fase waarin ze niet voortdurend op het tweede plan staan. Rauwvoet heeft zich de afgelopen tijd afgevraagd of hij nog wel hetzelfde heilige vuur heeft als bij het begin van zijn politieke loopbaan. Daarbij speelde ook mee dat de partij nu voor de uitdaging staat het verloren terrein terug te winnen. De herkenning door de achterban van de ChristenUnie is afgenomen, zei Rauwvoet. Zowel bij de verkiezingen voor de Kamer als voor de Provinciale Staten heeft de partij verloren.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 Het automerk Saab zal ook dit jaar draaien met verlies. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Er werden ruim 9.000 auto's verkocht. Het doel voor heel 2011 wordt niet gehaald, zegt economieredacteur André Meijnema. De beoogde verkoop die ze zichzelf hadden gesteld. We willen graag 80.000 auto's verkopen. Dat gaan we dit keer niet halen. Het heeft natuurlijk alles met te maken ook met die productieonderbrekingen van de voorbije weken. Spijker is nog duidelijk heel erg op zoek naar... Van, eh, hoe kunnen we een solide financiële basis om verder te gaan... en vinden we ook voldoende klanten. Gisteren werd bekend dat de Russische investeerder Antonov... opnieuw geld steekt in Saab. De autofabrikant werd vorig jaar overgenomen... door de Nederlandse fabrikant van luxe sportwagen Spijker. En dat gebeurde met steun van Antonov. De invoering van het alcoholslot in auto's... wordt maanden later ingevoerd dan gepland. Minister Schulz van Hagen had aangekondigd... om het alcoholslot op 1 mei in te voeren... Maar moet daar nu van terugkomen? Volgens het ministerie is de apparatuur van de sloten nog niet aangepast aan de Nederlandse eisen. De Rijksdienst voor het Wegverkeer is het eens met de beslissing om de invoering uit te stellen. Het alcoholslot dat werkt met uh, zekere software. Uh, dat moet corresponderen met, uh, met de RDW, want daar wordt alles uh, zeg maar opgeslagen. Dat moet goed met elkaar kunnen communiceren. en um, um, ja, Daar zijn eisen voor gesteld, uh, uh, of aanvullende eisen, eind vorig jaar. En daar moet goed aan gewerkt worden. Het moet een goed product zijn. En als blijkt dat daar meer tijd voor nodig is...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 Goedemorgen, welkom bij deze feestelijke extra uitzending van het Radio 1 Journaal. Tot twee uur vanmiddag, verslag van het huwelijk inderdaad. Prins William en Kate Middleton na het huwelijk hertog en hertogin van Cambridge. Afgelopen uren is Westminster Abbey volgestroomd. Langs de route staat het vol met enthousiaste mensen, rijen dik. Komend half uur vertrekken vanaf verschillende locaties de bruid, de bruidsmeisjes en jonkers en koningin Elisabeth. Allen op weg naar Westminster Abbey, waar de plechtigheid om twaalf uur onze tijd begint. Dat zal ruim een uur duren en daarna gaan ze met een paardenkoets naar Buckingham Palace, waar de receptie plaatsvindt. Met gasten hier in Nederland en met onze verslaggevers in Londen volgen wij het met en voor u. Te beginnen Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Die zit klaar voor alle gebeurtenissen in Westminster Abbey. Zit de kerk al helemaal vol inmiddels, Arjen? De meeste gasten zijn gearriveerd, 1900 stuks in totaal gaan we vandaag zien. Op dit moment komen leden van uh, de koninklijke familie uh, binnen, de Windsors, die uh, met 50 man vertegenwoordigd zijn. Onderweg zijn nog de kinderen van uh, koningin Elizabeth, uh, prins Andrew, prinses Anne en prinses uh, Edward. En hun kinderen weer, die zien we nu in auto's uh, voorbij schuiven. Um, en even daarvoor, tien minuten geleden, zagen we de leden van de buitenlandse. Nederlandse onder wie uh, prins uh, Willem-Alexander en Maxima gevolgd door de koning en koningin van Noorwegen. Dat begint dus steeds voller te raken. Prins William uh, was zelf al uh, eerder gearriveerd, om een kwartiertje geleden, twintig minuten geleden ongeveer, met zijn broer prins Harry, gekleed in het rode tuniek van de Ierse garde. Dat is een eretitel die hij heeft. Hij is kolonel van de Ierse garde, van het inf infanterieregiment. Uh, de verwachting was een beetje dat die in het blauw gekleed zou zijn. Omdat hij op dit moment reddingspiloot is voor de Britse luchtmacht. Maar goed, hij heeft dus ook een eretitel dat is gebruikelijk bij Britse prinsen. Zijn ooms en zijn broer hebben dat ook allemaal zo'n eretitel. Zelfs zijn tante ook bijvoorbeeld. Vandaar dus dat hij zo gekleed is. Wel heeft hij het blauwe sash, dat is een soort kruisband in het blauw van de Royal Air Force. Dus een beetje wil hij laten zien dat hij daar wel voor actief is op dit moment natuurlijk. Maar het begint bijna om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 de jurk eruit gaat zien. Ja, want Kate zit op dit moment nog in een hotel. Die zit in het Göring Hotel. Dat is een breuk trouwens met de traditie. Want uh, normaal uh, was het zo dat de, de, de aanstaande echtgenoten van Britse prinsen... een plek zouden krijgen in Buckingham Palace. was ook uit, aangeboden door de queen. Uh, nu zien we prins Charles uh, met Camilla in een uh, rode Bentley voorbij gaan. Uh, maar uh, de, de Middletons willen liever in een hotel verblijven. En vandaar, daar zullen ze ook straks vertrekken. Zo meteen horen we van jou hoe Camilla eruit ziet. We gaan even naar Karin Alberts. Die is bij De Mol, de grote opgang naar Buckingham Palace... tussen Trafalgar Square en Buckingham Palace. Karin, hoe druk ja, is het daar ik... bij jou? Sorry, wat zei je? Hoe druk is het daar bij jou? Nou, heel druk. Vandaar dat het moeite kost om, uh, om de lijn goed te horen... Nee, ik ben hier al vanaf kwart voor van zes vanochtend. En uh, nou, afhankelijk was het allemaal nog redelijk uh, overzichtelijk. Uh, uh, een reetje met tenten voor de hekken. Maar sindsdien is het echt een onafgebroken stroom van mensen geweest. Die vanaf achter Veluwe Square richting de mall liepen. En zich nu een plekje hebben veroverd langs de route. En soms ook wel een beetje uh, letterlijk en ook een beetje onaardig. Want uh, ik sta hier achter een groepje polen. En er was net een klein meisje van uh, een jaar of vijf. En die uh, ging op haar knietjes uh, tussen de polen in en schuivelde naar het hek, maar die werd weer ruw naar achteren geduwd. Want zij stonden er het eerst. Nou, verontwaardiging bij de rest van het publiek. Uh, maar uh, ja, zo gaat het er ook een beetje aan toe. Maar het is dus hartstikke druk. Uh, op sommige plekken echt 20 rijen uh, dik. En er hangt ook een beetje een mist zo over de mol, want er ligt hier zand op de grond, grint erin. En door al die tienduizenden voeten die hier overheen schuifelen en lopen, ja, is dat stof zich nu gaan verspreiden door de lucht. En op dit moment wordt er even heel hard gejuicht. En ik ga meteen tenen staan met mijn 1,78 meter, kan ik net over die mensen heen kijken. En ik zie daar een liefst limousine die uh, langsrijdt. nou En wie erin zei, ja, dat heb ik dan niet kunnen zien. Maar er werd er nou van gejuicht, er werd gezwaaid over het algemeen de dus stemmen hier opperwesten. wie weet was het Prince Charles wel. We gaan even naar Matthijs van de Wiel. Die ziet denk ik geen auto's van de familie voorbij komen. Matthijs, jij bent bij een straatfeest. Ja, een straatfeest. Dat is de manier waarop de Britten zoiets vieren. Dat was 30 jaar geleden bij huwelijk van Diana en Charles overal in het land. Het idee is, zet de straat af, alle auto's eruit, zetten lange tafels neer. Muziek, drank, eten en samen met je buren het feest vieren. Nou, het probleem is dat er in het centrum van Londen niet zo gek veel van dat soort straatfeesten zijn. Ik ben nu net buiten het centrum en dat is in New Nerd Street en dat is een heel klein stukje van de straat afgezet. Daar is inderdaad een serème in een tentje met een Bieber, niet zo'n ge zo geweldig beeld. En daar zijn inderdaad kraampjes en, en van die tafels en van die vlaggetjes. En maar er zijn ongelooflijk veel mensen die die straat in willen. Het is maar een heel klein stukje van de straat. En er staat hier een rij van honderden meters ver om de hoek. Mensen die geduldig, zoals de Engelsen dat kunnen, geduldig in de rij staan. Heel netjes om te wachten op een polsbandje. Het is helemaal streng geregeld met heel veel security. Ja, en al die mensen die gaan er helemaal niks van zien. Want straks begint de ceremonie. Ze hebben helemaal niet uh, zicht op dat serum. Zelfs de mensen in de straat kunnen het amper zien. Maar uh, ze hebben het er voor over. En de mensen blijven geduldig in de rij staan. Ik vroeg het ze net. Waarom ga je niet gauw naar huis of naar een pub, want je zeker nog iets ziet? Maar het maakt ze niks uit. te ze zeggen, we zijn hier samen, we zijn niet om samen te vieren. Het straatfeest gaan ze waarschijnlijk nooit bereiken. Maar ze staan samen champagne te drinken in de rij voor, voor dat onbereikbare hele kleine straatfeest. Matthijs van der Wiel, we horen jou later verder. Onze correspondent, onze andere correspondent in Londen, Hieke Jippes, is hier om commentaar te geven. Hieke, welkom. We zitten voor lekker te kijken naar alle jurken, hoedjes en auto's die voorbij komen. Ja, en naar dat prachtige Londen, wat natuurlijk ondanks het feit dat het weer een beetje bedekt is, dit is onverslaanbaar. De mol met die uh, prachtige bomen in het eerste uh, groen, het rood, wit, blauw overal, de parken aan, uh, aan weerszijden. Al die mensen, dit is uh, Londen op zijn best. En Engeland op zijn best, hè? want het is allemaal erg Engels wat we hier zien. Ja, we horen dat uh, Kate en uh, William, wat ze vooral willen en wat ze vooral eigenlijk zouden willen, is een country wedding. Uh, dat kunnen ze niet krijgen, dus wat ze geprobeerd hebben is om een country wedding te creëren uh, in Westminster Abbey, ook al is die kerk een beetje groot. Ja, Pauline Terreehorst is ook te gast bij ons vanmiddag, welkom. Mordedeskundige. Um, u zit ook te kijken, hè? Wat, wat, wat heeft u al gezien aan, aan mooie jurken en, en hoeden? Ja, heel, heel verschillend. Sommige, sommige dingen heel simpel en andere heel, uit, heel, heel, heel ja, feestelijk. Hoedjes natuurlijk vooral. Daar zijn Engelsen heel erg goed in. Maar ik, ben, ik zie nu een paar bruidsmeisjes trouwens. En dat is natuurlijk al een eerste beeld van hoe het er allemaal verder uit zal gaan zien. En dat ziet er al heel uitbundig uit. Dus we zien. Nou, we wachten af hoe die het eruit zal zien. Want als zij al uitbundig zijn, dan kan je verwachten dat Kate dat ook is. Ik vermoed het wel. Ja, en we zagen een glimp van de koningin net. Die is volgens mij in het geel. Ja, ja, ja. En, ja en de, ze heeft vaak pasteltinten. Nou, dit is er één van die ze meestal draagt, ja. Ja, en we gaan eens dus eventjes naar Arjen van der Horst... om te kijken wie er nu aankomt bij Westminster Abbey. Arjen? Dat is dus Prins Charles, die, zoals ik net zei... In, niet in een uh, Bentley is aangekomen, maar natuurlijk in een Rolls Royce. Het was Prins William en Harry die in een Bentley aankwamen. Uh, Prins Charles uh, gekleed in het uh, admiraalstenu van de Royal Navy. Camilla in prachtig roomkleurig wit met een prachtige hoed... die nu langzaam naar binnen lopen. Zoals ik al eerder zei, wat we ook bij Prins William zagen... uiterlijk zeer ontspannen, zeer relaxed. En terwijl de klokken van de Westminster Abbey... Luiden komt uh, de vader van William en zijn stiefmoeder uh, nu naar binnen lopen. Hij neemt de hoed af, hij wordt verwelkomd door leden van, uh, van, de, van de Britse strijdkrachten. Er wordt even gepraat en uh, straks zullen we ook de Queen, die inmiddels al vertrokken is, binnenkomen. Inderdaad gekleed in het geel. Dat was ook volgens de boekies het meest op gewet dat zij in het geel gekleid zou zijn. Zij is onderweg en zal weldra ook arriveren in Westminster Abbey. En Jessica Koers is hoofd van de juwelenafdeling bij Veiling Huis Christus in Amsterdam. Welkom ook, Jessica. Je zit bijna met je neus in de televisie om te kijken wat voor juwelen er allemaal uh, worden gedragen vandaag. Wat, wat zag je net bij Camilla? Ik zag bij Camilla een parelsnoer. Uh, en ze heeft twee broches op. Ik kon niet goed zien wat ze draagt. En het is uh, de gewoonte om overdag uh, inderdaad parels te dragen en uh, goud. En s'avonds uh, voor het feest worden de tiara's uit de kast gehaald. En uh, zullen er heel veel diamanten uh, te zien zijn. Ja, want we zaten ook even te kijken naar de moeder van Kate Middleton. Die ja. kwam uh, een minuut of tien geleden binnen. Ja. En die had geen parels om. Die had wij. geen parels om. En... Um, zij uh, heeft een, een dun collietje om. Ik kon niet goed zien of het een diamant was of een aquamarijn... want ze heeft een uh, blauw pakje aan. Dus uh, dat was een logische keuze geweest om misschien aquamarijnen te dragen. Misschien komt ze nog langs en uh, kunnen we dat beter zien. Ja, en, en zijn er regels voor de koningin uh, wat er bij zo'n bruiloft gedragen wordt? Of kijkt ze gewoon in haar kast en uh, zoekt ze een paar mooie parels voor overdag uit? Ik denk dat de koningin uh, ten eerste heeft ze een heel breed uh, scala aan juwelen wat ze kan dragen. Want ze heeft de grootste collectie uh, juwelen die er is. En uh, ze zal. Ik, ik zag net dat ze een brosje op had, ik kon het niet goed zien... maar ik denk dat ze een van haar lievelingsstukken opdoet... voor deze bijzondere dag. Ja, dat gaan we zo zien. Een ja. grote collectie, groot stuk collectie. Lenen ze ook dingen uit voor zo'n dag? Nou, dat is een goede opmerking, inderdaad. Uh, ik heb gehoord uit uh, de handel uh, in Londen... dat er heel veel stukken uitgeleend zijn uh, voor deze dag. Uh, dat zal waarschijnlijk niet zullen dat de koningshuizen zijn... maar wel uh, andere gasten die goed voor de dag willen komen. En hier te gast is ook historicus Han van Bree. Hij schreef verschillende boeken over leden van de koninklijke familie. Welkom. Prinses Maxima en prins Willem-Alexander zijn hier. Heeft u al een glimp van ze op kunnen vangen? Ja, ze kwamen net even in, in beeld kort. Ik zag dat Willem-Alexander er vrij serieus bijliep. En Maxima met haar bekende flair. En zag ze er mooi uit wat u betreft? Ja, keurig volgens mij. <laughs> ja, kijk, Willem Alexander doet dan altijd zo'n militair uh, tenue aan. En uh, dan wordt hij wat massief, wat mij betreft. En, uh, ik, ik zou zelf uh, liever iets uh, vlotters uh, zien. Ja, en uh, Pauline Reehorst, uh, Maxima, wat zij draagt, wat is je daar aan opgevallen? Eerlijk gezegd is dat me nog aan het schoten, dus daar ga ik straks okay, iets over Oké, gaan we zo naar kijken. De hand van Bree, um, is het logisch dat Willem-Alexander en Maxima er zijn... en niet bijvoorbeeld koningin Beatrix? Nou, dat wordt van tevoren allemaal heel erg goed uh, nagevraagd. Er wordt gewoon gevraagd aan de Nederlandse koningshuis, net als aan andere koningshuizen, van wie gaan jullie sturen? Wie, wie komen er? En dan wordt er gekeken van uh, wie kan en wie wil... En uh, voor Beatrix bijvoorbeeld is dit een hele onhandige dag. Zo daakt voor haar hoogtijddag. Dus ik, ik kan me voorstellen dat zij denkt van ik wil mijn energie niet verspillen uh, aan dit soort zaken. Nou, en Hieke Jippes, heb jij daar iets over ik gehoord? Het is ik gegaan? uit de best mogelijke bron dat uh, op het moment dat de datum van het huwelijk werd aangekondigd, leden van uh, de koninklijke familie, van de Nederlandse koninklijke familie over elkaar heen rolden om uitgenodigd te worden. En dat zijn dus geworden prinses Maxima en prins Willem-Alexander. Misschien ook wel logisch, omdat dat min of meer generatiegenoten zijn. Er zit natuurlijk wel wat leeftijdsverschillen tussen. Zeker, maar prins Charles hm. heeft mij ooit verteld... dat hij samen met koningin Beatrix uh, ooit, toen ze nog veel jonger waren... een vakbond voor troonopvolgers had gevormd. En dat hij daar helaas nog als enige van over wees. was. En dat mogelijk ook nog lang zal blijven. Maar ja. ja. nou, Han van Bree, generatiegenoten, toen begon u gelijk te knikken... Ja, dat, het... Want het, het, dat is een beetje het probleem met, met het, de, het Engels in vergelijking met uh, de andere koningshuizen in Europa... die schieten er eigenlijk een beetje tussendoor. Ja, we, we, ik, ik onderbreek okay. u even, want uh, bij Westminster Abbey komt... Een heel belangrijk iemand aan, Arjen van der Horst. De queen zelf is zojuist ze juist gearriveerd met haar man, prins Philip. Ze gaan nu naar binnen, zijn verwelkomd door de bischop van Londen... die straks onderdeel zal uitmaken van de dienst. Ze kletsen, of kletsen is misschien niet het juiste woord... er wordt gepraat tussen de koningin en de bischop van Londen... die nu naar binnen gekomen. Ze worden ingeleid door een man met een prachtige staf... in een gewaad gekleed, de trompeteers... Uh, schal, de trompetten schallen nu, want de trompeteers uh, zes in in totaal luiden nu de trompetten, want de Queen is gearriveerd. En er worden nu handjes geschud met leden van, uh, van de Westminster Abbey, Prins Philip, uh, die achter de Queen loopt op dit moment... En dat betekent dat we al heel dicht bij het moment gaan komen. Ik moet zeggen, ze lopen een beetje uit schema. Dat had ik niet verwacht, want tot nu toe was deze operatie met militaire precisie uh, verlopen. Uh, ze zijn een paar minuten te laat. En uh, als het goed is, uh, gaat over een minuut... Uh, Kate Middleton vertrekken bij het hotel, het Göring Hotel. En ze zal uh, daar uh, binnen negen minuten uh, opwachting maken in Westminster Abbey. En dan weten we uiteindelijk wat de jurk is. De ontwerper van de jurk zal dan ook bekend worden oh, geef gemaakt. Geef ons even goed de tijd om aan Jessica te vragen... Jessica Koers, wat uh, voor broche zij op heeft? Is ze het heeft een van in... haar lievelings? Ja, ze heeft inderdaad een van haar lievelingsbrosjes op. Het is de broche uh, van Queen Mary... En... Heel toepasselijk heet deze broche de True Lovers Not Brooch. Het is een schitterende broche in de vorm van een uh, strik. Ja, en Han van Bree, uh, ik onderbrak u even, want u wilde eigenlijk zeggen dat, dat, dat ze een beetje tussen de generaties invallen steeds. Ja, want, want uh, William en Kate die zijn natuurlijk weer uh, meer dan tien jaar jonger dan uh, Willem-Alexander en... Uh, dan, dan de andere kroonprinsen. Je ziet het ook, de vorsten in Europa... Uh, Beatrix, uh, Albert, uh, weet het, uh, Juan Carlos van Spanje, uh, Harkon van Noorwegen... die zijn eigenlijk aan en, uh, Margrethe... dat zijn allemaal generatiegenoten. En daar zit de Engelse queen, dus ook weer net... Uh, is, is ook een tien jaar ouder, Charles zit ertussen... het schuift er net uh, tussenin. En dat, dat maakt ook dat ze niet uh, de, qua, qua contacten minder vanzelfsprekend is met leeftijdsgenoten dan bij de rest. De minuut is om volgens mij. Meisjes. Londen. Bruidsmeisjes zien we nu. En we zien, ja, ja hoor, daar is ze, de Rolls Royce. Met uh, Kate Middleton. Ja, we zien een beetje van haar jurk. Maar ze heeft met opzet dus voor een Rolls Royce gekozen. En niet een open koets uh, wat uh, traditioneel is, wat gebruikelijk is. Maar zij wilde per se dat uh, Prins William niet zou weten hoe zij, haar, uh, hoe zij eruit zou zien. Prins William die zich op dit moment afgezonderd heeft met zijn broer Prins Harry in de Westminster Abbey. Er staan namelijk televisieschermen in de Westminster Abbey. Als je namelijk aan de achterkant van de kerk ziet, dan wordt je beeld belemmerd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 op aan wat je ziet aan de jurk? Uh, een prachtige veehals, uh, het ziet er een beetje uit als de jurk van Margaret, die ze ooit aan had, die ontworpen was Norman Hartnell, dus wat dat betreft in de lijn van wat ze in Engeland uh, bij dit soort huwelijken dragen. Maar verder, ik zou er niks van kunnen zeggen. ik zie alleen maar die halslijn en heel belangrijk is natuurlijk die sluier en, en verder wat er bij het middeltje gebeurt, want zo'n taille dat zegt heel erg veel natuurlijk bij. Ja, um. ja Hikki is wat van jou op? Mij valt inderdaad um, het decolleté op met daaroverheen die uh, uh, zedige sluier. Mij viel ook op dat ze als een haas uh, de auto inging uh, in toen ze het hotel uitkwam. Dus ze wil kennelijk uh, de volle onthulling van haar gedaante... Dat die plaats heeft voor Westminster Abbey. Ja, want ze had ook een soort tent opgezet bij het hotel... om te voorkomen dat ze helemaal uh, gezien werd als het hotel uit kwam lopen. Dit is met enorme geheimzinnigheid uh, omgeven. Het zal haar ongetwijfeld enorme voldoening geven... dat ze erin geslaagd is om uh, het ontwerp van de jurk... Uh, helemaal uh, geheim te houden tot het allerlaatste moment. Vorige ontwerpers van uh, dit soort jurken bij Diana en Sarah... Die uh, deden met opzet lapjes en draadjes in de vuilnisbakken in de weken daaraan voorafgaand om alle uh, uh, speurneuzen op het verkeerde been te zetten. <laughs> jongen, jongen, jongen. En, en er zijn allerlei weddenschappen afgesloten hè? wie hem heeft ontworpen. Gaan we dat nu zometeen horen of kunnen we dat gelijk zien? Ik uh, heb geen idee. Ik denk dat het wel bekend zal gemaakt worden op de officiële website van de Royal Wedding. Wie de ontwerper is. Ik denk als dat als die de maar hele Brits Britse mode-industrie de adem inhoudt. Want die hopen echt heel erg dat het een Britse ontwerper is. Want zij wordt tenslotte. Uh, het Brits toekomstige fashion icon van de wereld. Nou, uh, Arjen van der Horst, wat is de informatie die jij erover krijgt? Ja, over zes minuten, precies als dus Kate Middleton uh, de abdij zal binnenlopen. dan zal ook op de website van het Koninklijk Huis bekendgemaakt uh, worden. wie de ontwerpster is van deze jurk. Vaak genoemde naam is Sarah Burton. Dat is een ontwerpster van het Modehuis van Alexander McQueen. de vorig jaar overleden modekoning. Ja, er zijn nog wel wat meer namen genoemd de Braziliaanse Leil. Dat is een dame die een favoriet is van Kate Middleton. Alleen, ja, zij is niet Brits. En de verwachting is toch wel dat het een uh, ontwerper van eigen bodem gaat worden. Maar over een vijftal minuten zal het officieel bekend worden gemaakt. En Hiki Jippes, waarom zit ze eigenlijk in deze auto? Ze zit in deze auto omdat ze goed gezien kan worden. Dit is een auto met historie. Dit is de auto die um, uh, eerder uh, gebruikt werd, uh, redelijk onverstandig... door um, Prins Charles en uh, Camilla. Op het moment dat er een immense studentendemonstratie in Londen gaande was in uh, december. En door een totaal misverstand zijn ze terechtgekomen in een offshoot van die demonstratie. En je kunt je de beelden herinneren van Camilla... die door een halve open raampje met een stok in de ribben werd gepookt en uh, duidelijk bang was. Maar inmiddels is die uh, auto dus uh, leuk opgeknapt... en wordt nu anders gebruikt. Ja, en Jessica tuurt wederom naar het scherm. Jessica, want de tiara is, is van belang hè, nu. Ja, inderdaad. Wat kan je zien? Wat heeft ze op haar hoofd? Uh, ik kan zien dat het niet een van de uh, allerbelangrijkste historische tiara's is. Ik weet nog niet welk het is. Ik moet dat dan uh, van iets dichterbij zien. Want, want waar heeft ze keuze uit? Ze heeft keuze uit een aantal tiara's... En, uh, uh, het is ook zo dat uh, het van belang is welke tiara uh, ze op mag van Elisabeth. Omdat het toch een soort van vorm van uh, vertrouwen is in, in uh, Catherine uh, van de koningin. En, uh, maar dan moeten wij weten hoe de koningin denkt over al die tiara's. Nou ja, er zijn een aantal tiara's uh, die erg bekend zijn. Uh, uh, Diana heeft van Elizabeth een tiara gekregen. De Cairnbeards Lovers nat Tiara met parels. Uh, het was nog de vraag of ze die op zou hebben. Maar dat is hem niet geworden. Dat kan ik zien, want deze jaar heeft geen parels. Dus ja, het blijft heel spannend. Nou, en onder luid gejuich rijdt hij nu door Londen, Arjen. Zij leidt nu de ronde, zo zwaait naar buiten. Een brede glimlach. De glimlach die we de afgelopen dagen wel vaker zagen... als zij bijvoorbeeld zich bij Westminster Abbey liet zien... voor de rehearsal, de oefening. Ja, ook zij, ik vind het wonderbaarlijk... lijkt ogenschijnlijk zeer, zeer ontspannen. We weten bijvoorbeeld van Prinses Diana... dat ze in aanloop naar het huwelijk zeer nerveus was... dat ze zelfs overwoog om uit het huwelijk te stappen... waarop haar zusters zeiden van ja, dat kan niet meer... want je gezicht staat nu op al die theedoeken. Dus er is geen weg meer terug, Maar uh, Kate Middleton ziet er zeer ontspannen uit. We zien ook trouwens haar zus inmiddels gearriveerd uh, in Westminster Abbey. Zij is de maid of honor, zeg maar het, het, de, de chef bruidsmeisjes. Gevolgd door vier bruidsmeisjes uh, en twee bruidsjonkers. Uh, de jongste zijn drie, de oudste... Is tien. Dat zijn neefjes en nichtjes, eh, kinderen van vrienden van het stel. En die eh, zullen dus straks onderdeel uitmaken van de dienst die eh, weldra beginnen gaat. En Hieke Jippes, eh, op weg dus naar Westminster Abbey, waar iedereen op Kate Middleton wacht. Hoe, hoe belangrijk is Westminster Abbey voor de koninklijke familie? Westminster Abbey is de kerk waar traditioneel de kroning van een nieuwe vorst eh, plaats heeft... Um, in dit geval symboliseert het ook um, heel erg een schaduw die misschien uh, uitgebanden moet worden. De laatste keer dat er hier echt uh, zoiets grootschaande was, was tijdens de begrafenis van Diana. En William zal ongetwijfeld denken aan die gelegenheid. Hij liep voor een gedeelte ook de route die we hem net hebben zien rijden... liep hij destijds achter de kist van zijn moeder als uh, klein jongetje... Dat breekt voor hem nu uh, een nieuwe fase aan. Zo en zoals hij zei in het verlovingsinterview... Kate hoeft Diana niet na te doen. Zij moet haar eigen toekomst maken. En die toekomst begint nu. Nou, en en uh, Diana trouwde zelf met Charles in, in een andere kerk? In Sint-Polsk Sint Cathedral. Cathedral, waar veel meer uh, mensen in, in konden. Hier kunnen maar 1900 uh, gasten in. Dus ze hebben enorm moeten slijpen aan uh, de gastenlijst. Maar uh, dit wordt het. En Han van Bree, zijn er uh, koninklijke gasten die u mist in de kerk? Die zijn afgevallen? Nou, blijkbaar um, vonden een heleboel koninklijke gasten het toch niet uh, zo belangrijk om te komen. Ik bedoel, koning Albert van België komt niet. Wat we het net al over hadden, Beatrix, die, die andere prioriteiten stelt. Dus um, er is een redelijk uh, bescheiden, zal ik het noemen, koninklijke uh, vertegenwoordiging... althans van regerende uh, Vorstenhuizen. Er zijn wel een aantal niet meer regerende vorstenhuizen. En wij uh, vallen eigenlijk, uh, of zou je twee dingen kunnen zeggen? Eén, zegt dat misschien toch iets over de populariteit van de Britse koninklijke familie bij de andere royals. En aan de andere kant, uh, wat je erover kunt zeggen, is dat degenen die er wel zijn, eigenlijk vooral echte familie zijn, zoals uh, de koningin van Spanje.